Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Er is nog veel onduidelijk over de dodelijke mesaanval in Solingen gisteravond. De Duitse politie zei op een persconferentie dat er nog geen beelden zijn waarop de dader te zien is. Slachtoffers en getuigen worden ondervraagd en de politie zoekt in het hele land naar de dader. Vanochtend is wel een jongen van 15 aangehouden. Kort voor de steekpartij hoorden twee getuigen hem met iemand praten. Het is nog onduidelijk of die andere persoon de dader is. Tijdens een stadsfeest in Solingen stak een man om zich heen op een plein in het centrum. Daarbij vielen drie doden en acht mensen raakten gewond. Bij een gevangenenruil tussen Oekraïne en Rusland zijn 230 krijgsgevangenen vrijgekomen. Dat bevestigen beide landen. Zowel Oekraïne als Rusland heeft 115 gevangenen laten gaan. De ruil kwam tot stand na bemiddeling door de Verenigde Arabische Emiraten. Bijvoorbeeld de Oekraïne zijn veel van de 115 vrijgelaten militairen... aan Oekraïnse zijde gevangen genomen in de eerste maanden van de oorlog. Het is de eerste gevangenenruil sinds het Oekraïnse offensief... in de Russische regio Koersk, dat begin deze maand begon. Bij een synagoge in de buurt van het Franse Montpellier is brand gesticht. Op camerabeelden is te zien dat iemand twee auto's in brand steekt... die op een parkeerplaats van de synagoge staan... In een daarvan zou een gasfles hebben gelegen die tot ontploffing kwam. Daardoor vloog ook de voordeur van de synagoge in brand. De Franse premier Attal spreekt van een antisemitische aanslag. Vanwege de aanslag is de beveiliging bij alle synagoges in Frankrijk opgeschroefd. Van de dader ontbreekt elk spoor. En de Nederlandse 3x3-basketballers zijn op het EK in Wenen in de kwartfinales uitgeschakeld. Servië was met 21-16 te sterk. Nederland won op de Olympische Spelen nog het goud. Het weer, droog en opklaringen en af en toe zon bij 25 tot lokaal 30 graden. Later in de middag en vanavond onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Morgen veel zon, een enkele bui en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersupdate, verkeersupdate.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 Do bad. Ja, de zon schijnt weer lekker uh, hier in Zandvoort. Alweer het volgende uur van uh, Race Radio, uur zes uh, alweer. Hè? Ja, het uh, laatste uur uh, van uh, deze zaterdagmiddag, uh, uur zeven zelfs. Toch, als ik goed, tel, uh, ja. hier, nou ben ik maar even kijken. Ja, joo, safe, hè? als je ja. mijn microfoon open zit, dan, dan, dan praat ik is. je wel even bij. Ja, praat jij me even bij. Uh, nou ja, het, ik praat wel. je ook even <laughs> bij over het weer. Want ja, de regen je. die schuift op en op en op. En uh, het lijkt erop. Uh, laat ik het dat maar ook maar gewoon doortrekken. Dat het pas vanaf. 8 uur vanavond gaat regenen. Ja. Dus uh, het worst. komt dus er steeds beter uit te zien. Steeds beter. En maar 2 ja. mm. Nou, 1 uh, mm. Millimeter. Millimeter. Ja, hier in Zandvoort blijft ja. het uh, eigenlijk heel erg droog. Het gaat ook minder hard waaien na 6 uur. Dus uh, het ziet er gewoon goed uit, dames en heren. Het dus code geel is weg. Code, ja, nou, dat, fijn dat je erover begint, Richard. Uh, de website van de KNMI uh, is gewoon niet bereikbaar. Die is zwart. Nee, die is uh, code zwart. Code. <laughs> Gelukkig hebben we dat in Nederland niet. Maar nee, die, uh, die ligt eruit op een of ja. andere manier. Zeker overbelast of zo. Of, of, of gehackt. De Russen hebben hem gehackt. Ja, oh ja dat zal wel weer. Poetin. Die heeft er echt Meneer Poetin heeft alles gedaan. Ja. He. Ja. Dus, maar uh, nee, het is uh, helaas pindekaars geen KNMI. Nou, je hebt ja. nog een uh, nieuwtje. Ja, ja, ik wil weten wie er op uh, Paul staat oh, ja, yeah. Paul, ja. Yeah. Norris. Lendel Norris. We hadden net een poeltje en ja. je had uh, de goeie. Je het ook alweer. Gefeliciteerd. Dan Dank ja. Dankjewel. Ja, alle voor jou. Ik had Verstappen, nou die staat op twee. Dus ja, een, dus ook een beetje, uh, goede heer. tweede plek dan. Hè? En uh, ja, McLaren doet het erg goed. Die uh, Piastri die staat op drie. ja. Dus ja, echt, wat uh... weet je over Piastri? Dat is een leuk uh, verhaal. Afgelopen uh, woensdag uh, waren de coureurs natuurlijk allemaal uh, op uh, Zandvoort. Hè? En uh, Piastri die ging uh, woensdagavond samen met uh, zijn vriend uh, Albon... ging je eventjes uh, Zandvoort in. En uh, ze hadden zin in de Griek... Oh. Er zijn bij Griek Martha aan het begin van de Halterstraat... zijn ze in één keer binnen en uh, hebben ze daar heerlijk Grieks gegeten. Ja. Ah, Gewoon leuk. onder de mensen. En, uh, dus ze werd allemaal gerodd. Zie dat, dat is Albon en dat is Piastri. En, ah, ja, uh, heel mooi verhaal. Dus uh, uiteindelijk uh, is degene die daar uh, de leiding had op, dit moment, uh, op dat moment... die is uh, mooi op de foto gegaan met uh, Piastri en, uh, en uh, Albon. Dat zijn leuke dingen, toch? Nee, nog even door. Uh, Russell die, uh, staat op nummer 4. En uh, Grappig trouwens te vermelden dat Hamilton dus uh, niet in Q3 zit. Hè? Nee. Wat? Niet in Q3? Niet in Q3. Oh. Ja. En dan? Dan uh, zit je op nou, de 11e plek of ja, zo? Ja, 11e, 12e plek. Oh, okay. En uh, als laatste per rest, tenminste de 5e plek was per rest. Dus vijfde dat, uh, plek. dat heeft hij toch nog best wel heel goed gedaan. Ja, dat is helemaal niet verkeerd. Oké, okay, dankjewel even voor uh, deze tussenstand... Wat gaan we dit uur allemaal verder nog doen, meneer Veugen? Nou, we gaan straks uh, eens nog even praten met uh, de vriendin van meneer Buitenhek. En die zit uh, op het circuit. Die heeft het allemaal uh, van dichtbij gevolgd. En we gaan uh, praten met... Ja, die de... heeft daar dienst, toch? Ja, die heeft ja, dienst. Ja. Maar die zit nu in de vrije tijd nog gezellig op de hoofdtribune. Want er is plek zat. Dus uh, dat geeft allemaal niks. En we krijgen net binnen uh, meneer Ernst uh, Brokmeijer. Die, ja, dat is ook zo grappig. Onze eigen Reddingsbrigade die, uh, ja, die, uh, heeft ook een partij. Uh, uh, speelt een partij mee in de hulpverlening. Maar ja, die kijken dus niet naar het strand vandaag... of naar de zee, maar die kijken dus naar de boulevard. Dan oh, dat is... Het. 180 graden gedraaid. Ja, wat zij zeiden van ja, op Facebook... we staan het hele weekend uh, klaar. Uh, ja. Denk ik van ja, op het strand zal niet zo druk zijn, denk ik. Want iedereen nee. zit op het circuit natuurlijk. Precies, precies. Dus die gaan we... Uh, ik denk aan het eind van dit uur nog even uh, bijpraten. Nou, helemaal mooi. mooi uur weer van Race Radio. Het uh, laatste uur van deze zaterdagmiddag. Leuk dat je luistert al. Allemaal. Nou, de radio aan zfm-live.nl. Zfmlive.nl kijk je live mee in de studio Tolweg 10a. Ik kijk alles even op Zfm TV en uh, op uh, YouTube en op de Zfm app voor de webcambeelden hier uit Zandvoort. 3 degrees en de hij niet. Nou ja, nog maar even zo'n lekkere gauw dan. Hier is uh, Spargo. hip hop hop can you tell me can i love you even more now i just want the world to know baby i want your love but we are not clear sighted so how's the way we feel mm -hmm. tomorrow love well i know well, i know yes i know yes i know that the sun is Het was wel tijd hoor, in de uh, jaren 80. Spargo en uh, hip-hop Hop. En de grootste, dit was uh, You and Me uh, die deze band uh, gemaakt heeft. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. En dan gaat hij weer. Ja, ik heb de pool gewonnen. Uh, <lacht> Lennon? Ja, ik heb de pool gewonnen. Norris op Paul op, op Position. Oh nou ja, ik zou je eerlijk zeggen, ik, uh, ik, had de, ik had hem zien aankomen, maar dit was wel een heel groot verschil hoor. Jeetje. Ja hè? Wat, ja, jawel absoluut. En uh, eigenlijk zei, zei ik hier tegen jongens, het wordt 1-2 McLaren. Nou, Max dan toch uiteindelijk zit hij er weer tussen, hè? Gewoon toch wel weer goed. Ja, hè, ja blij. Ja, ben je. Ja, hij houdt het maximale... Ik vond hem een beetje timide, na afloop. Bij, bij uh, het gesprek... Uh, hij had er zelf wat meer van verwacht, denk ik, in het hele verhaal. Maar uh, hij weet gewoon dat zijn auto natuurlijk niet helemaal gewoon is wat hij heel graag wil hebben. Dus hij krijgt een heel zware race morgen. Ja, maar die, die lab, jongens van, van Lendo, uh, waar, waar dat vandaan kwam, ik heb geen idee. Maar die was echt superieur hoor, superieur. Uh, want drie tiende in de Formule 1, dat is hetzelfde dat uh, ik op Utrecht zit. En jij pas in Sanford uh, de wagen start, zo. Ja. Ja, helemaal op dit circuit gewoon. Uh. Ja, gewoon dit circuit. Dus uh, dat is wel echt een super rondje geweest. En je zag het ook, Piastri zat erbij, maar dan verliest hij toch in die middensector. En daardoor uiteindelijk uh, derde voor hem. Uh, ja, prachtig, gewoon prachtig. Mooi, uh, ja, uh, gewoon uh, uniek, uniek rondje, uniek rondje. Een mooie ja, pauze uh, voor uh, Lennon Norris. Max keurig op. Uh, ja, ik vind het keurig hoor, P2. Ja, nee, het is top. Het en is top. Uh, ja, hij zit er uh, tussen de McLaren's uh, in, in, ja. de, in de sandwich. Nee, even eerlijk. Als je kijkt waar Perez zit, die zat er geloof ik dan weer viertiende achter Max. Die zit er weer zeventiende achter. Uh, heel simpel. Max haalt nu op dan dat ik het maximale uit die auto. Een auto die, waar hij die zich niet happy in voelt, maar weet dat dan toch weer eruit te, te, te gooien. Ja, vind ik gewoon heel knap. En je ziet hem echt zo verschrikkelijk werken met die wagen. Zeker als je kijkt bij de Hans Ernsbocht jongens, die rechts-links combinatie. Ja, daar moet hij zo werken met die auto. Daar, daar verlies je gewoon tien dus. En dat is dan net genoeg om die publicitie te veranderen verliezen. Dus uh, ja, het uh, pluim voor Max. Nou, de jongens, wat een feestje. Hè. We hebben gewoon Oranje Max op de eerste rij... en Or Oranje en Oranje Auto op de eerste rij. Nou, de Camping van Nederland kan niet beter starten. Ja, ja, precies. En, maar die tweede stadrij, ze hebben het altijd over. overjaar... Um, dan uh, als je zeg maar uh, als tweede op die stadrij staat... of nee, je staat natuurlijk vooraan. Op de, de tweede als, plek. Op de tweede plek, de tweede plek precies. Ja. Uh, is dat gunstig of ongunstig... in het geval van Zandvoort qua uh, de Tarsoenbocht? Nou, heel simpel. Ik, volgens mij is Paul hier rechts, nu, met de staande start. Ja. Volgens mij wel, hè. Ja, dan is het wel dat in principe uh, Lendo staat op het veilige gedeelte, Want ze rijden natuurlijk altijd helemaal links, dus ja. Max heeft er wel wat schonere baan. Nou is Het uh, het ligt eraan een beetje hoeveel wind er is morgen op het circuit. Want er is natuurlijk niet zo, wat ik al zei, zo'n heel groot bijprogramma. Dus die die, die, Ook voor hun wordt die uh, zeg maar het circuit niet constant heel erg schoon gereden. Nee, nee, nee. Dus uh, als er een beetje wind gaat staan, ik, ik heb geen... Ja, spelen, vijf hè? bal voor. Ja oké, okay. dan, dan ligt er toch vrij veel zand op de baan. En dan zou je zien dat uh, zeker in de eerste rondes, uh, die crowd effect -autos heel veel, uh, dan krijg je plaatselijke mistbanken, zeg maar, van het zand, ja. wat die wagens opwerpen. Dus ik denk dat dat morgen niet zo heel veel gaat spelen, uh, want ze hebben natuurlijk ook door al die regen niet heel veel rubber op die baan neergelegd. Dus nee. hebben uiteindelijk, uh, ik denk als je gaat kijken naar, uh, naar dit weekend, uh, met, uh, met FP3, FP2 FP1, uh, de minste aantal kilometers dit jaar gereden op een circuit. Dus, uh, qua kilometers de meeste, uh, meeste auto's. Dus uh, die baan is niet vol met rubber, zeg ja, maar. Ja. En dat komt natuurlijk ook door de regen. Uh, nou, ik denk dat we morgen een hele interessante eerste bocht gaan zien. We, we hebben Oostenrijk tussen Lendo en uh, Max gezien. Die geven alle twee niet toe. Ja. Nou, uh, Tassen is wel zo'n bocht. Daar moet iemand op een gegeven moment toch uh, zeggen van... Uh, laat maar. Mm. <laughs> En, uh, het maar is voorkomen. mooi spannend dus uh, morgen. Ja, er kan een hele grote crash worden tussen die twee. En, uh, dus ja, we gaan het wel zien. We gaan het uh, helemaal bekijken. Ik moet eerlijk zeggen dat ik, en dan ben, gaan we gewoon even lekker gewoon weer lekker roddelen. Ja. Ik vond uh, Max en Lendo erg cool naar elkaar toe uh, bij uh, zijn interviews. Oh. En, en uh, daarnaast naast elkaar staan. staat <coughs> staat niet te geiten zoals normaal. Nee, nee. nee het zijn, waren het toch dikke maatjes uh, altijd. Nou, ik denk nog steeds dikke maatjes zijn, maar ik denk dat toch Max een beetje liever voor zijn eigen publiek gewoon die power gaat. Ja, ja, ja. ja. <laughs> nou, logisch, logisch. Maar die is ook redelijk. Die is drie tienden, jongens. Dit is echt heel veel. Ja. Uh, Lendo heeft een, een verschrikkelijk goede rollen neergezet. En Max weet gewoon, ja, die auto's dan niet gewoon beter als wij. Simpel. Ja, ja. Dat is een hele keiharde realiteit. De overmacht van Red Bull is gewoon voorbij. Simpel. Ja. Dus uh, dat kan een heel interessante wedstrijd worden als Max ook weer heel zagrijnig wordt en heel veel gaat kanker over de radio. Dan wordt het alleen maar gezellig. Dan ja, weten ja, we ja, hoe laat ja. het is. Nee, Rendel even iets anders. De Dutch GP, voordat het begon, kwam er even goed nieuws voor het circuit. Ze kregen 3 miljoen van die organisatie uit Monaco die die kaarten niet kwijt uh, raken. Ja, top hè. Ja, weet je, je maakt afspraken. En wat ik nog mooier vind, je hebt een discussie over iets. Uh, die andere partij verloren met geld. Maar ze moeten ook volgend jaar weer die kaartjes verkopen. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat, ja. Doe dan, dat doe je dan ook met veel plezier, ga ik maar zeggen. Ja, en ze, en ze zeggen van ja, wij houden je eraan hè. Dus uh... ja, wij houden je eraan. Dus uh, die, dat, die, die partij is niet heel erg gelukkig. Ja, ik, ik weet niet wat de interne afspraken zijn geweest. Ja, Samford heeft uiteindelijk gewoon gelukkig die rechtszaak gewonnen, want anders gaan ze nog een keer voor 3 miljoen extra het schip in, zeg maar, in het hele verhaal. Uh, dus uh, je weet natuurlijk helemaal niet wat afspraken zijn geweest, maar ik weet wel dat de buitenlanders op verschillende plekken kaartjes kunnen krijgen. En deze mensen hadden volgens mij hadden die gewoon het alleenrecht. Ja. Dat werkt dan toch niet helemaal in Europa. Maar dat is dan natuurlijk altijd wel weer een, een, een, een omweg te verkrijgen. Maar ja, uiteindelijk geeft de rechter ze dan toch stand voor het wel gelijk, En dat is natuurlijk voor hun, uh, uh, ik zeg maar even 3 miljoen in de pocket. Jongens, ik heb ze niet elke dag. Nee, wat uh, wil ik vragen, hoe belangrijk is uh, die 3 uh, miljoen om, uh, zeg maar, die organisatie te kunnen waarborgen. Of dat het, uh, dus GP dat het uh, behouden nou, ja. blijft. Uh, of is het maar een klein een kruimel? Eigenlijk. Nee, hij nee, is geen kruimel. Je hebt Richard natuurlijk gesproken. Jongens, ze werken met een budget van 75 miljoen. Hè? De organisatorisch comité van dit hele verhaal. Dat is heel veel geld. Simpel, heel veel geld. En Sanford is gewoon een heel groot evenement. Ik denk het grootste weekend evenement in Nederland. Als je gaat kijken. Uh, uh, elke miljoen die er binnenkomt. Uh, die is toch wel. Uh, uiteindelijk is dat lekker. En heel eerlijk. Dan moeten we natuurlijk ook best wel wat extra miljoentjes worden verdiend. Want ik denk dat het eerste jaar Capri echt niet de winst hebben lopen maken. Dus dat, dat potje moet ook gedicht worden. Er zijn investeerders, die willen toch op een gegeven moment... weer centjes terugzien. En ik gun uiteindelijk... zo'n organisatie ook gewoon echt wel een hele dikke vette winst. Want ze hebben toch hun nek uitgestoken. Klaar. Ja, zeker weten. En die kaartverkopen, hè, dat het in het buitenland uh, tegenvalt. Zou dat kunnen zijn dat um, buitenlanders denken van... ja, ik ga niet tussen al die gekke Nederlanders... Uh, in het oranje zitten? Dan uh, vind ik het ja, eigenlijk... ook niet meer leuk. Nee, als je autosportfan bent, dan ben je autosportfan en dan kom jij vanuit de hele wereld. En ik heb ook al video's gezien van mensen die in Londen op het vliegtuig stapten met een lendo-petje op en dat soort dingen. Oh, wij gaan naar Zandvoort aan zee, nou, helemaal geweldig. Dus ik denk uiteindelijk uh, dat uh, de echte autosportfans, die reizen wel hun fan of hun, hun held naar over de hele wereld. Er zitten ook Mexicanen op de tribune, er zitten Amerikanen op de tribune, dus dat gebeurt wel. Het is alleen bij ons wel een heel groot maar dat, dat feestje is er ook op de Red Bull Ring. Dat feestje is er ook in Monza. Maar dan is er weer allemaal Italianen. Ja. En, uh, en ga nou niet naar Mexico. Want dat is alleen nog maar met maar, uh, Checo Perez, zeg maar. Dus, uh, overal komen die feestjes wel. Maar ik wil best wel eens een keer in Mexico dat feestje tussen al die gekke Mexicanen met hun gekke hoedjes en <lacht> gekke dingen meemaken hoor. Dat lijkt me best wel eens een keer leuk om te doen. Nou ja, ik volgend al, jaar heb je meer tijd. Dus... Ja, nou ja, Ik ben al jaren uitgenodigd om uh, door, door mijn grote held om een keer naar Brazilië te komen, dat ga ik volgend jaar absoluut ook wel eens een keer doen. Dus dat feestje wil ik natuurlijk ook wel een keer meemaken. Ja, ja, ja, ja. gelijk dus. heb je, man. Kijk, de Formule 1 en hun fans, ik vind het mooie van Formule 1, zeker de autosportfans, uiteindelijk verbroederen die wel. Uh, het is geen voetbalpubliek, zeg ik maar. Nee, nee, en, nee. Uh, uh, ik heb altijd gezegd, jongens, er is ooit een hele mooie foto geweest. Dat was in de tijd van Schumacher en Damon Hill. Dat waren geen beste maatjes, uh, uh, zowel op als naast de baan. En uh, toen, zat er, toen reed de Schumacher voor Ferrari en Damon Hill die reed er ook mee. Ja, toen zat er één Damon Hill-fan met een vlaggetje in een hele rode zee van Ferrari. Oh, oh. Oh, nou, dat voel je, bij, je niet lekker hoor. En, ja, er stond alleen maar bij. Er was echt de hoofdtribune op de, op de Hockenheimering. En die was helemaal rood. En er zat één blauw mannetje met een blauwe blik. Leuk hè? Ja. Met een Engels vlaggetje. En er stond alleen maar onder Brave Man. Ja, ja, ja. ja, ja dat moet je zeker zijn dan. Oh, oh, oh. Ik weet ook niet of hij het overleefd heeft. Dat, dat vertelt het verhaal, niet, dus. dat Chech, nee, dat laatste, het verhaal niet. We gaan naar de laatste vraag. Ik heb je voor de week een persbericht doorgestuurd over de B. Want ja, we moeten ja. even nu natuurlijk vooruitkijken. Morgen de grote uh, race. Um, nice. Live uitgezonden bij de NOS. Iedereen ja. kan daar in Nederland naar kijken. Kost helemaal niks. En um, ja, wat vind je van de bekers ontworpen door Robbie Williams, de popster... Um, uh, ja, en, en allemaal nog een beetje in Delfts Blauw. Het is niet uh, ja, alleen Robbie Williams. Hè. Het is ook een Nederlander. Ja, ja. Nederlandse, Nederlandse kunstenaar. Een hele beroemde kunstenaar waar ik nog nooit van gehoord heb. Ik maar ook niet. Prima. Ja. Het is een beroemde kunstenaar. Uh, ik vind ze geweldig. Ik vind ze zo mooi. Ja, ja. En ja, wel Het is heel iets anders dan normaal. Het is een gigantisch mooi ding. Hij alleen, het is één groot probleem: uh, Lendo staat op Polmorgen morgen. En dat ding is van porselein. Ja, nou ja, dat weet je. <laughs> dus. <laughs> Ik zou ze niet uitgeven als hij wint. Dat ik zou zeggen. <laughs> maar dan gaan we weer rondom natuurlijk. Wat kost zo'n uh, ding? Wat, wat, ja. wat got jij? Nou, ik weet dat die toen in... Wat was het? Hongarije? Waar, waar, waar was hij toen uitgeven? Die, toe die brak, die kostte 40.000 euro. Oh, dus zo, ja ja, ja, ja. Het is geen bekertje van 3,95 voor de ja. plaatselijke voetbalclub. Nee, want jij met je ITCC hebt natuurlijk ervaring met, uh, met bekers. Met bekers? Ja. ja. Wij, wij, laten, wij laten ook door een kunstenaar, een echte artiest... Uh, uh, ...laten uh, door... Joon Pluister, die is op een gegeven moment zeg maar, in de, de 3D-techniek gegaan... met allemaal van dat, uh, hoe heet dat print, uh, je kent dat allemaal wel. Ja. Die maakt voor ons de bekers. Dat zijn ook geen goedkope dingen, maar zijn ook gewoon kunststukjes. Ja. En ik heb ook gemerkt dat onze reizigers uit heel Europa... die zich, vinden dat echt gewoon heel erg geweldig. En dan gewoon een uh, metalen bekertje voor 7,95... Uh, bij de plaatselijke voetbaltoestand, uh, dat soort dingen. Dus we kunnen uh, rustig zeggen dat een, een coureur... eigenlijk wel uh, enorm kikt op een unieke beker. Ja. Ja, ah, jawel, wel. Het is, uh, is een uh, waardering van je prestatie, zo moet je het in principe zien. En yeah. uh, kijk, deze bekers, uh, ik weet dat vroeger bijvoorbeeld een coureur als Nicky Laudar... gaf al zijn bekers aan de kapper dan hoefde hij de kapper... GELACH ja, weet je, dus dat, dat, dat was een hele andere waardering, zeg maar. Ja. Uh, dus die, daar stond de etalage van de plaatselijke kappen stond in de jaren 70 helemaal vol met bekers ja. en Nikki die ja. dus Dan wist je ook gelijk hoe vaak hij naar de kappen ging, dus dat was heel simpel. Ja. Ja. hè? Uh, hier gaan de bekers natuurlijk naar de, naar de teams, hè. Als je bij Rips ja. kijkt, de, de, de entree is een gigantische verdieping dat het lijkt wel wolkenkrabben. Het ja. staat helemaal vol met alle bekers en die gaan er ook allemaal heen. Ik heb geen idee welke bekers uiteindelijk een coureur heel graag hebben. Maar, uh, ik denk als ik zo'n mooie beker krijg wat ze nu gaan uitgeven ja. en uh, ik zou hem winnen nou, die gingen ze helemaal nooit meer van elkaar. Nee. nee oh, ja. je, die gaat echt gewoon mee. Ja. Ik heb ooit bekers op Le Mans gewonnen tijdens een wedstrijd. Nou, die beker die gaat echt helemaal nooit meer weg. Ja, ja. Weet je, dus uh, dit soort bekers liggen niet bij jou in de zaak ergens beneden nog, dat je ze tegenkomt als je moet opruimen, zeg maar. Nou, ik, ik zou vertellen, ik moet natuurlijk uh, eind van het jaar gaan we de winkel leger. Ik heb hier uh, heel veel bekers, wat ik van de wind geleden heb gedaan. En toen zei ik tegen mijn uh, nieuwe meisje, ja, het is eigenlijk wel leuk om in de huiskamer neer te zetten. Dus heeft ze me alleen maar aangekeken. En toen zei ze, welke advocaat wil je? Hè? <laughs> ik denk dat er uiteindelijk toch een hele grote doos gekomen en dan gaan ze weg klaar. Ja, weet je? Dus, uh, ja. ik, ik heb mijn herinneringen eraan. Dus, uh, maar deze bekers, uh, de mensen moeten wel even kijken op internet of radio, kan je toch niet laten zien. Ik vind ze wel heel erg stoer. Ja, ja, zeker. Het is echt hele grote soort middeleeuwse wijnbekers, zeg ja, maar. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, ja het is ja. een beetje Delsblauw, het is kleurrijk, het is van alles. En uh, ik heb geen idee wat Robbie ontworpen heeft of wat die kunstenaar ontworpen. Ja, de hoofdbeker geloof ik, de grootste. Oh, beke ja, ja. Ik vind hem stoer. Ja. En weet je eerlijk, het is een beker ontworpen door Robbie Williams. Dat is ja. ook kunst, hè? Ja, ja dat is wel... Uh, oh, uh, dat levert weer extra geld op uh, ja. ook, hoor. Ja, oh. gooi hem op beveiling en je kan weer lekker op een jachtje in de Middellandse Zee liggen, zeg Ja, precies. Ja, toch? Extra bootje. Wat trouwens ook goed is, hè? Je ja. moet ook de mensen in de gaten houden. Uh, na de wedstrijd, de helm van Nico Hulkenberg. Oh, ja. Die gaat naar het goede fonds van Bernhard, hè? Ja, En ja, ja. ja. uh, Die gaat gefuild worden. Uh, dat zouden we dan ook bobo's hadden over dat het ding 20, 25.000. Ik denk dat er uiteindelijk alweer het bedrijfsding ding van allemaal overton koopt, natuurlijk. Ja. Uh, maar wel voor een goed doel, hè, voor Prins Bernhard. Gewoon ja. uiteindelijk, gewoon voor de, de, of het onderzoek naar lymfiekanker. Dat die helm, dat uh, Nico heeft gezegd, joh, hier heb je die helm. Het staat er ook allemaal op en uh, daar kan je op mee bieden. Ik heb geen idee wat via je website gaat. Ik weet wel dat het gelijk naar de wedstrijd gaat gebeuren. Oké, okay, oké. Okay. Uh, ja, nou, goed dat je dat nog even verteld hebt. Uh, ja. Dat is wel uh, ja. belangrijk. Nou, Renon, daar gaan we je een heel fijn weekend uh, verder wensen. En uh, dat de beste mogen winnen morgen. En, ja, um, nou, dat, we een mooie, dat we een mooie wedstrijd gaan krijgen. Ja, ja, Daarom precies. Dat over. is eigenlijk en, toch het belangrijkste. Hè? Een mooie wedstrijd. Mooi weer, mooi weer. Een uh, fantastisch voor dat bruist. En uh, laten we zo zeggen dat uh, alle terrasjes in het centrum gewoon helemaal stampvol zitten. De, ook dat. Zeker weten. Nou ja, morgen tv vanaf 10 over 1 bij de NOS uh, is het allemaal live uh, te volgen. Dan gaan we de voorbeschouwingen doen en dan om drie uur de race. Veel plezier, Rendel. dankjewel. je wel. Oké. Oké. Hoi. hoi. hoi, hoi. En, en deze plaat kreeg ik als uh, tip door van een uh, collega van ons, heer. Uh, ik, ik heb hem zelf nog niet gehoord. Oh. Dus uh, we gaan hem nu voor het eerst draaien. Het heet. Uh, Luna. Nou, het klinkt toch goed zo. Nu al. Nu al? Nu al. Nu al. Oh, welke collega eigenlijk? Ja, Thomas. Oh, Thomas. Thomas. Ja. Komt u aan, hè? Ja, dat Leuk plaatje, Trinix was dat en Kedate Luna speciaal even voor uh, collega Thomas. En die zit uh, lekker te luisteren nu naar ZFM uh, Race Radio. En dan hoort hij dat we live gaan schakelen met het uh, circuit Zandvoorts. wie hebben daar zitten, Richard. Ja, daar zit Marjolein. Hoi Marjolein. Hallo Richard. Hoi. Nou, jij uh, bent de hele ochtend uh, en nu, tot nu ben jij op het circuit. Um, ja, begint, laten we even beginnen bij het begin. Je bent uh, teamleider van de ticketing. Ja, dat klopt. En kun jij vertellen wat je dan, uh, wat je dan doet? Nou, ik uh, begin morgens om uh, half zeven. Dan haal ik de vrijwilligers op bij het vrijwilligershuis. Dan gaan we met z'n allen naar de gate toe. Dan moet iedereen een scanner hebben. En dan moeten we de poort klaarzetten. En om acht uur gaan de deurtjes open. En vanaf dat moment komen de uh, fans binnen. En dan om acht uur komen ze natuurlijk massaal staan ze voor de deur. Nee, om acht uur was het toch niet zo druk. En door de regen kwam het vandaag ook iets langzamer op gang. Maar op een gegeven moment hadden we echt een file staan tot boven op de boulevard. Oh. En uh, die mensen moesten allemaal gescand worden. En uh, daarna nog door de beveiliging. Dus uh, we hebben heel veel paraplu's zijn daarin beslag. Ja, ik zag een foto van uh, dat er een paar containers vol met paraplu's uh, stonden. Ja, klopt. En wat uh. gebeurt er met die paraplu's uh, dan, na afloop? Uh, nou, die worden in principe weggegooid. Misschien dat er vanmiddag nog een paar mensen proberen hun paraplu op te halen. Maar uh, ja, die mogen niet mee het uh, circuit op, dus die worden afgepakt. Nee, nee is dat dan, dan uh, niet uh, voldoende bekendgemaakt? Want uh, ja, wij wisten het bijvoorbeeld wel. Daarom uh, moet ook uh, jij ook niet. Nee. nee het uh, stond wel op uh, de websites en dergelijke. Oh, okay. Maar moet dat nou meer bekendgemaakt uh, worden, mooie uh, de... lijn? Nou ja, het staat op de kaartjes en op de website. Maar ja, het gebeurt ook dat mensen op de boulevard lopen en in hun enthousiasme een mooie paraplu kopen. En vervolgens lopen ze daar beneden. die kunnen ze bij de beveiliging kunnen ze weer inleveren. Diegene met dat kraampje op de boulevard... die uh, lag zich uh, Die staat naast die, die, die, hele, die verkoopt die hele dure parapluus. En die uh, haalt hij later weer op bij jullie. Die gaat hij uh, ze dus weer verkopen? Yeah. Nee, nee, nee. Dat, oh. Zo werkt het ook weer niet. <laughs> zeg, hey. maar, Oh, oh hey. pardon. Nee, nee uh, Marjolein. Uh, ik zie op uh, Facebook... Een, uh, dat tijdens een, de, een van de stunts... dat zal rond even voor drieën geweest zijn, is er een ongeluk gebeurd bij het, bij het stunten. Er is dus een motorrijder die over een sprong en dat ging mis. Hij kwam hard ten val en bleef liggen. Heb jij daar nog wat van meegekregen? Uh, nee, daar heb ik eigenlijk niks van meegekregen. Ik weet dat er uh, op dat moment stuntteams uh, aanwezig waren. Dat was om uh, ja, tussen half drie en drie, denk ik. Ja. Want Op dat moment was ik net bezig om, van, uh, uh, hadden we net de gatewissel gehad... Dus was ik onderweg naar de tribune. Oké, okay, nou gelukkig maar. Ik heb het gelukkig maar, want... niet zien gebeuren. Nee, ja precies, dat wou ik zeggen. Want het is, nou ja, ik zie die nu steeds langskomen, dus uh, dan wint het wel weer. Maar het, uh, dat zal wel eens de reden kunnen zijn... waarom er even voor drieën een, een ambulance met spoed... naar de EHBO Medical Center in, um, op het circuit moest uh, gaan. Goed. Ja, die kant is wel groot. Ja, je hebt, je hebt er verder niks... Oh, oh, dat weer wel. Dat heb je wel meegekregen van, van de verhalen op de tribune? Nee, dat, uh, dat heb ik ook niet meegekregen. Oké, okay, ja, dat kan. Er, er gebeurt hier zoveel dat... Uh, is dat zo? Is Wat kan. gebeurt er nog meer dan? Uh, nou, er komen bij onze gate bijvoorbeeld landen, allemaal bijzondere mensen binnen in, uh, in scootmobielen en... Uh, uh, nou, die moet ook even begeleid worden. Ja. En, uh, en het circuit is zo groot. Ja, dat is wel. Wat er allemaal gebeurt. Nee, je, je krijgt maar een klein deel mee he, van alle gebeurtenissen. Dat is altijd zo. Ja, klopt. Ja, ja, ja. Net... ja, hoe krijg je een scootmobiel trouwens door die mensenmassa heen? Hoe uh, werkt dat? Sorry. Hoe krijg je zo'n scootmobiel door de mensenmassa heen? Uh, nou, die mogen door de minder valide ingang. Ja. En uh, dan hoop ik dat ze een plekje hebben op de tribune een beetje dichtbij. Oh, oh. dat is best wel een uitdaging. Maar op zich zijn het hele vriendelijke mensen hier. Die gaan allemaal wel netjes aan de kant als ze goed mobiel zien. Maar op de tribune, leggen ze uit? Nou ja, er zijn mensen die kunnen nog wel een stukje lopen. En dan hebben ze begeleiders zich die ze de tribune ophelpen. Ah, oké. Okay. Ja. Hey, um, jij bent teamleider. Kun jij eens een beetje aangeven uh, ongeveer hoeveel vrijwilligers daar zo uh, met die ticketing bezig zijn? Uh, nou, bij onze gate zijn het ochtends ongeveer 40 mensen in taal en het dus middags ongeveer 15. Mm -hmm. En in, bij alle tribunes staan mensen en in totaal zijn er 1500 vrijwilligers aan het werk dit weekend. Ja, Zo. want je, je, jij zit bij gate 1 en we hebben ook nog gate 2, 3 en 4, hè? Ja, klopt. Ja, en totaal 1500 mensen, is dat alleen ticketing of is dat breder? Uh, nee, nou, ongeveer de helft ervan is ticketing. En daarnaast heb je nog mensen bij bezoekerservice, de hospitality, die, die zich met het, uh, de catering bezighouden. En ja, alle zaken eromheen. Ja, en wat vind jij nou het leukste uh, van dat uh, werk wat je nu doet? Uh, ik vind het wel leuk om al die mensen uh, naar binnen te laten. En die mensen die komen aan, die hebben soms nog een lange reis achter de rug. Ja, die zijn allemaal vrolijk. Hoe hard het ook regent, ze blijven vrolijk. En dan worden ze er ons ontvangen. En dan op een gegeven moment heb je een hele lange reis staan. En dan is het heel fijn als die op een gegeven moment weggewerkt is. Dan uh, ja. is het, geeft het een heel tevreden gevoel. Dat moet ik echt een kick geven, ja. En dan zal die mensen binnen zijn, hè? Ja, klopt. Ja, ja, ja. En, en iedereen is blij dat ze binnen zijn. Dus. En uh, je, je had het over paraplu's. Wat is het meest rare wat jij uh, hebt afgepakt? Of ja, de security doet het dan bij uh, wat uh. mensen meenemen. Nou, strandstoeltjes zie ik nog vrij veel. Uh -huh. uh, nou ja, en de paraplu's dan. Verder heb ik niet veel dingen gezien. Ik heb niet veel werk gezien dit jaar. Je had het ook over uh, dat iemand twaalf blikjes uh, meenam... en dat ze als een gek uh, dat begonnen op te drinken... omdat het uh, ook moest worden ingeleverd. Uh, ja, klopt. De drankjes mogen ze ook niet mee. Dus er komen echt op die dus morgens mensen met een six-pack bier... en die moeten dan nog even opgebroken worden. Ja, <lacht> nou, dat is wel daar hebben ze geen moeite mee volgens ja, mij, of nou. wel? Wat verdomme. Ja, we krijgen soms ook de gekste dingen aangeboden hoor. Oh ja? Om te vinden dat het weggegooid wordt. Ja, gisteren kreeg iemand uh, om 9 uur morgens op een bord dat met, uh, met vis aangeboden. Ja. Nou, die zat daar niet zo op te wachten. Nee, dat kan ik me ja. voorstellen. Het is wel heel pittig ontbijten. Uh... Ja. Kan hey, de... oh, krijg, krijg je nog een beetje te eten en te drinken van de organisatie, Marjolein? Ja, ja wij krijgen s ochtends als we aankomen, krijgen we allemaal een ontbijtpakket en een lunchpakket mee. Oké. Okay. En bij de gate staan ook nog uh, drankjes voor ons. Ah, oké. Okay. Dus het is ja. wel heel leuk om uh, vrijwillig te zijn tijdens zo'n weekend. Ja, zeker. Het is, uh, zijn lange dagen. Het is om hard werken, maar we worden goed verzorgd. En het is met elkaar maken er een hele gezellige dag van. Ja, precies. Dat is het ja. belangrijkste. En hoe gaat het met de kleding? Hè? Want ik zie jullie dat allemaal van die blauwe pakjes hebben. Hoe, ja. Wordt dat verzorgd door de organisatie? Ja, die, uh, een week van tevoren is er een uh, bijeenkomst. En dan krijgen we allemaal het accreditatiepas. En we krijgen twee polo's uh, en een vest. En die uh, mogen tijdens onze shift aandoen. En als je geen dienst hebt, dan moet je je eigen kleren aandoen. En uh, als je nou uh, straks uh, zondag naar huis gaat, uh, moet je dat dan inleveren, die kleding? Uh, nee, de polo's en het uh, vest mag ik houden. En ik heb hier ook een regenjas, uh, omdat het, het regent. Maar die moet ik morgen wel weer inleveren. Oké, okay, dus... dat is dan weer jammer. Dus je bent Daar nu vier. Die... Ja, sorry. Die wordt volgend jaar erg gebruikt. Oh, ja. Dus je bent nu vier jaar op rij uh, vrijwilliger. Dus je hebt al een hele lijst uh, met uh, blauwe spullen ja. in je kast uh, liggen. Ik heb een hele stapel blauwe shirtjes, ja. ja, ja. Kledekast vol, uh, Richard. Hey. En geef eens een uh, sfeer expressie van, uh, van wat je nou uh, vandaag hebt uh, meegemaakt op de tribune. Uh, ja, op de tribune die zat uh, behoorlijk vol tijdens de kwalificatie en uh, ja, Het was gezellig, er staan ook Dus die, uh, die zetten een liedjes op, die doen spelletjes met het publiek, uh, meezingen liedjes. Nu is er een, een of ander dansnummer uh, aan de gang. En, uh, en, ja, en, en tijdens de race, uh, ik, ik zat op een mooi plekje waar ze uh, de pitstraat ingingen, Dus daar kwamen ze eerst heel hard langs op weg naar de snelle ronde en dan het eind van de snelle ronde nog een keer. En de, als ze de pit in gingen, dan, dan reden ze een beetje rustig door. Dus dan kon je er ook even foto's foto van maken of een filmpje. Hmm. Oké, okay, nou dankjewel uh, vrijwilliger, uh, Marjolein op het circuit. En een uh, radiodebuut, dus ja. uh, helemaal goed. Helemaal uh, uh, goed, dankjewel Marjolein. En nog uh, heel veel ja. succes uh, daar. Wanneer ben je klaar dan? Graag gedaan. Wanneer mag je weg? Of kan je weg? Ja, nou, ze mag al weg. Je mag al weg. Ah, ik, ik mag nu al weg, maar ik ga zo nog even de dames race kijken. Ja, want die begint over uh, een kleine oh, ja, kwartier. Ja. Ongeveer een kwartiertje. Ja, ja precies. Reze, nou dat wordt uh, leuk. Ga jij Emily de huis uh, en de, de andere weugen uh, goed aanmoedigen? Ja, doe ik. Oké, okay, dankjewel. Dank hoi hoi. Hoi hoi. Ja, inderdaad, die dames die beginnen zo dadelijk uh, ja. met uh, race, uh, race 1. En dan hebben ze ook nog race 2, hè, straks, uh, Benno? Nee, niet straks, oh, morgen. Oh, morgen, oké. Okay. Ja. Nou, anders zou het wel heel gek worden, hè? Ja, we ja, moeten niet te gek worden. Nee, dat gaan we zeker Daarna niet doen. Ze Daarna okay, hm. gaan ze dansen. Oké, gaan ze dansen? Dansen, ja, dan komen we. Gaan, al die muziek, schuitmaker. Oh ja, er, oh ja. ja nou, uh, Michelle. Die, die kunnen we oh. misschien oh. straks ook nog wat uh, draaien. Wat gebeurt uh, er nou? Staat hij over? Die, ja, ja. Nee, <laughs> Ik denk, hij gaat weer even een uurtje aan worden, Dus we starten maar even opnieuw in. Nee, everybody I wants to rule the world. Zo is het toch? Ben over. Hierna, er is Oh ja, heel goed. Dat was uh, Tears for Fears en Everybody Wants to Rule the World. Ja, we gaan uh, naar uh, Ernst Brokmeijer toe, uh, Benno. Want, ja, het uh, laatste ja, interview. Ja, we laatst op Facebook dat uh, de racebiegade helemaal klaar stond... voor het uh, DGP weekend, dus Grand Prix weekend. En, uh, Ernst die kan ons daar alles over vertellen natuurlijk. Tuurlijk, goedemiddag, Ernst. Goedemiddag, Ernst. Goedemiddag, man. Goedemiddag. Fijn je weer even op de radio te hebben. Ja, gezellig. Ja, ja. Heb, je, heb je het al druk gehad uh, vandaag? Ja, ik zit heerlijk op de Veluwe het hele weekend. Uh. Oh, nee, op dat, de dat, Veluwe. dan heb jij het niet zo druk uh, waarschijnlijk. Nee. Ik denk, je bent op Post-Noord. Je bent ja, in... heerlijk uh, op het mooiste plekje van Nederland. En als ik zo uh, alle websites bekijk, het middelpunt van de wereld, toch? Ja. Op de, Noord, op de Noordboulevard. En dan, oh, je bent dus wel in Zandvoort. Zeker weten. Oh, ik wou zeggen, want je, ik, ik lees net dat je de, het net hebt gevaren. Dus dat kan toch alleen maar op zee zijn, uh. Ja, okay, wij zitten heerlijk uh, met, met beide posten aan, aan de boulevards En natuurlijk ja, vooral aan de noordkant, uh, ja, de uitstroom in volle gang uh, komt hier op dit moment langs, uh, langs onze mooie posten. Ja, zeg Ernst, hoe is dat nou? Jullie zitten altijd met je gezicht richting strand en zee. En nu hebben jullie 180 graden gedraaid en kijken jullie naar de weg. Dat moet toch wel een, nou, uh, iets bijzonders zijn? Uh, uh, nou, dat, dat klopt. Uh, al moet ik zeggen dat we ook altijd nog uh, minimaal één iemand uh, een blik de andere kant op hebben. O oh ja? Want ondanks maar... dat uh, dit soort dagen natuurlijk het strand relatief rustig is, ja. Ja, zijn er nog steeds mensen die gaan zwemmen. Zijn er kaiters, uh, watersporters. Uh, en zeker gisteren was de zee echt, uh, nou ja, laten we maar zeggen, plat bloedje gevaarlijk. Oh. Uh, dus daar letten we zeker op. Want, want? Wat ja, was er zo gevaarlijk aan? Nou ja, we hadden natuurlijk flinke, flinke storm en wind uh, vlak na spring, uh, springvloed. En dat betekent dat ja, de stroming gewoon heel hard is en uh, ja, als je dat niet ervaren bent, je echt snel in de problemen kan raken. Dus dat uh, was echt gisteren wel een aandachtspunt. Hmm. En we zien ook nu, uh, meer in de gezellige kant hoor, toch best wel wat uh, uh, publiek wat het circuit afkomt. En dan toch uh, rechtdoor het strand op, uitwaaiert. mensen okay. een plonsje doen. Oh. Want ja, de temperatuur is gewoon heerlijk, zowel van het water als uh, op het strand zelf. Ja. Hoe warm is het water van de zee? Ja, dat zal, uh, nou, zal het zijn, richting de 20, zoiets op dit moment. Oh. Nog even, het wordt te warm. Ja. Ja, deze periode is het zo'n beetje op zijn warmst, toch? Het zeewater. klopt. Dit is wel een beetje de piek. En nou ja, komende week blijft het natuurlijk lekker weer. Dus dat stijgt nog wel een beetje door, blijft ongeveer gelijk. Maar daarna gaat het meestal toch wel vrij rap achteruit met de temperatuur. Oké, oké. En wat hebben jullie al, wat jij altijd noemt in interviews, klein leed gehad? Ja, voldoende. En gelukkig niet alle hoor, maar... En je ziet toch uh, de hele dag door mensen, nou ja, toevallig net, hè, de schrieverlaters, iemand met een blaar, iemand die zich gestoten heeft, een schaafhondje, ja. iemand uh, door zijn enkel gegaan. Ja, dat soort uh, gevalletjes krijg je. Ja, en uh, je moet het zien, uh, er komen denk ik hier zo'n, uh, nou wat zal dit deel zijn, 50.000 mensen langs gewandeld. Ja. ja, er is altijd wel iemand die ergens op de dag of onderweg... Uh, een kleine blessure oploopt En dan ja, is het natuurlijk super makkelijk dat ze hier meteen uh, even geholpen kunnen worden. Ja, en, en kunnen ze ook terecht voor een paracetamolletje of zo? Dat, uh... Nee, da daar zullen ze echt voor hebben langs uh, de apotheek of de supermarkt okay. om dat uh, om dat te regelen. Ja, ja, ja. Maar het lijkt me voor de hand liggend dat jullie die vragen wel krijgen. Ja, die vragen krijgen we zeker. En, en dat vinden wij ook wel het leuke. Hè? We zijn, uh, voelen ons af en toe net een halve uh, VVV, want... Uh, He, ook de hele dag door, ook de, ook de mensen van buiten Zandvoort willen weten... waar ze kunnen eten, waar ze kunnen pinnen, <lacht> waar het station is. Uh, wat station is, het is. De nou, dat vind dat ik wel een doppe vragen. <lacht> Ja, nou ja, de, de, de, en je ziet dan, uh, en dat zijn we natuurlijk eigenlijk het hele jaar door al... maar dit soort dagen ook, dat het, uh, wat we dat heel mooi noemen het gastheerschap... en ja. Oh, ja. ja ook een belangrijk deel van ons uh, werk is in dit soort dingen. Ja. Ja. Kan je dan ook echt merken dat, je, dat, dat, dat er mensen langskomen... die nog nooit in Zandvoort geweest zijn? Ik heb uh, Argentijnen gesproken vandaag, uh, gisteren mensen uit de delen van het land, die één keer eerder in Zandvoort waren geweest. Dus uh, ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen onder het publiek die uh, toch echt voor de eerste keer uh, hier zijn. Ja ja, ja, ja, ja. Tot hoe laat uh, gaat jullie dienst uh, eigenlijk door uh, in uh, ja. deze dagen? Ja, we, we proberen rond 10 uur aan te houden en dat hangt ook een beetje van de drukte af. Gisteren liep het wat langer door, omdat ook op het circuit de activiteit wat langer duurde. Ja. Maar we proberen rond 10 uur wel, wel nou ja, langzaam richting sluit te gaan. En dan morgenochtend 8 uur zijn we weer een volle bak aanwezig. Zo, lange, ja. lange dagen man. Zeker, en uh, je merkte gisteravond natuurlijk dat het uh, vrij snel uh, donker werd. En uh, ja, toen viel in één keer uh, iets op uh, in Zandvoort. En ik weet niet of je dat ook gezien en, of gehoord hebt of dat jij er meer van weet. Die uh, drones uh, die uh, in de lucht uh, hingen, tweetal uh, drones hingen er. En uh, die gaven zo'n uh, zo groen uh, licht uh, af. En die uh, eentje hing bij het circuit en eentje daar uh, bij, het, uh, bij het dorp, uh, zeg maar. Ben je daarmee bekend of je... niet? Nou, ik dacht eigenlijk dat je begon over de drones op het circuit gisteravond. Want dat waren er wel meer dan twee. Dat zijn er echt een paar honderd. Ja, nee, hoog in de lucht heb ik het over. Ja, wat ik, wat, ja, wat enig wat ik kan bedenken. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende hulpdiensten in altijd actief. En uh, ja, mogelijk dat een van die diensten ook uh, vanuit de lucht af en toe meekijkt. Maar dat, daar weet ik ook niet het fijne van. Uh. Oké. Okay. Nou, fantastisch. En een laatste vraag, denk ik. Ja, we kan nog heel even. Hoe bevalt de nieuwe post? Want die is dus sinds een paar weken in gebruik genomen. Ja, dat is voor de livecards wel echt, echt fantastisch. We hebben ineens ruimte, we kunnen lekker douchen. Het uitzicht is top. Het materiaal begint langzaam zijn plekjes te vinden overal. En net als met, met een echte verhuizing, hè, met een woonhuis, moet er natuurlijk her en der nog wel een, een, een haakje, een schroefje, ja. een lichtje komen. Ja. Maar we zijn er denk ik 98 dus uh, ja, super tevreden. Ja. En is Post Zuid eigenlijk dan wel open de, de, dit weekend? Jazeker, ja zeker. Ja. Oh, toch wel. De we Posten zijn open. Oh. En natuurlijk ligt de nadruk wel wat meer aan de noordkant. Ja, wou ik zeggen. Uh, natuurlijk ook de, de fietsroute door de Duinen, uh, die uh, vanaf uh, Zandvoort Zuid naar Noordwijk oh, loopt. Uh, en ja, ook daar zie je gewoon overdag natuurlijk gewoon ook nog wel wat uh, regulier bezoek. Al is het uh, vrij beperkt. En maar ook aan die kant willen we gewoon onze ogen en oren hebben. En uh, zorgen we dat, uh, dat de mensen aanwezig zijn. Ja, precies. Goed, Ernst. Dank je wel voor je bijdrage. En graag tot een volgende keer. En natuurlijk een heel mooi raceweekend ook voor jou want, en voor jullie. Want ik denk wel dat het tv aanstaat, hè. Ja, zeker. De tv staat aan en uh, dat is ook het moment dat het echt overal even rustig ja, is. Ja, dus zou ik zeggen. Hopelijk ook morgen kunnen wij uh, met z'n allen gaan kijken wat er, uh, wat er een paar honderd meter hier vandaan gaat uh, gebeuren. Zeker, Ernst. En wie gaat er winnen volgens jou? Ja, ik moet zeggen, ja, wat, wat kan ik na net uh, de kwalificatie nog zeggen? Uh, la, laten we zeggen dat het wat er ook gebeurt een oranje tientje heeft. Uh, Oké, okay, ja, nou dat zeg je nou, dat uh, zeg je nou heel ja. handig. Heel handig. Oké, okay, dankjewel, Ernst. En een fijne zaterdagavond. Hoi hoi. Yo, hoi hoi. Yo. Even them mm -hmm. mm -hmm. tegenover mij, dat was hem dan, hè? Mag ik naar, Zet... huis? Mag ik je naar, huis? Mag naar huis? Je mag, ja? huis, je mag uh, naar huis. Jammer. Uh, yeah. ZFM uh, Race Radio zit erop. We hebben het uh, vanaf 10 uur vanmorgen gedaan. Ja. Met een heel team van uh, ZFM-presentatoren uh, en uh, verslaggevers. Iedereen met, uh, bedankt. Iedereen stond weer helemaal uh, gereed om dit uh, mooie radioprogramma te maken. Zo is dat. Dank nou. jullie wel ook. en uh, Vanmorgen, ja, als er nog plek is, kan je nog even kijken en vragen bij... Uh, Pluspunt in Zandvoort, of je morgen op groot scherm kan kijken op het Flemingplein in Zandvoort-Noord naar de Formule 1 race. Geen alcohol, wel frisdrank, hapjes. Aanmelding is nodig, dus bel even met pluspunt. Gezelligheid met buurtbewoners en noem maar op. Heel groot scherm en uh, dat allemaal dus in uh, Nieuw-Noord. Morgenmiddag tijdens de race en verder in het centrum van Zandvoort uh, natuurlijk. In alle diverse, kroegen. In alle kroegen en ja. uiteraard op het circuit. Ja. Waar 100.000 man uh, op af uh, gaat komen. Dus uh, dat gaat weer een heel mooi feest worden. Morgen de opening... Uh, met Duncan Lawrence die het wel helemaal gaat zingen. Als hij maar zuiver zingt. Als hij maar zuiver zingt. Ja, Sommigen zijn fans van hem, sommigen ook weer niet. Dus we gaan morgen horen hoe Duncan het gaat doen met de opening. Wij gaan op naar het nieuws en weer. En wens je een hele fijne zaterdagavond. En bedankt voor het luisteren en graag tot een andere keer. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5